8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oud-IMF-topman komt op borgtocht vrij. De Spaanse jeugd protesteert tegen werkloosheid... en Israël wijst Midden-Oosten voorstel van Obama af. Dominique Stroos-Kaan komt in de loop van de dag op borgtocht vrij. Een rechter in New York bepaalde de borgsom gisteravond op 1 miljoen dollar. Strauss-Kaan wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje... mag zijn appartement in New York niet verlaten. En verder krijgt hij een elektronische enkelband... en moet hij zich voortdurend laten bewaken. Over ruim twee weken wordt strauss opnieuw voorgeleid. Dan kan hij formeel reageren op de aanklachten die tegen hem zijn uitgebracht. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak... kan nog wel zes maanden op zich laten wachten. Strauss-Kaan trad gisteren af als directeur van het IMF... omdat hij zich helemaal op zijn proces wil kunnen richten. De strijd om zijn opvolging is inmiddels losgebarsten. De Franse minister Christine Lagarde lijkt vooralsnog de belangrijkste kandidaat. De tweede man van het IMF, Lipski, noemt haar een uitstekende keus. En enkele Europese leiders hebben openlijk steun voor Lagarde uitgesproken.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 Premier Zapatero heeft gezegd dat de vreedzame protesten respect verdienen, maar hij benadrukte dat elke verandering moet plaatsvinden via verkiezingen. Zondag zijn er verkiezingen voor vele gemeenteraden en regiobesturen. De socialistische partij van Zapatero staat in de peilingen op verlies. De Israëlische premier Netanyahu heeft afwijzend gereageerd... op de toespraak waarin president Obama zijn visie gaf op de Arabische wereld. Obama zei onder meer dat het uitgangspunt voor vrede... tussen Israël en de Palestijnen moet zijn... een terugkeer naar de grenzen van voor 1967. Dat zou betekenen dat Israël een groot aantal Joodse nederzettingen... op de westelijke Jordaanoever moet ontruimen. Netanyahu ziet daar niets in, omdat Israël dan onverdedigbaar zou worden... Hij verwacht dat Obama terugkomt van zijn uitspraak. Netanyahu's woorden beloven weinig goeds voor het topoverleg... dat hij later vandaag heeft in het Witte Huis in Washington. Aan de Palestijnse kant lopen de reacties uiteen. President Abbas waardeert de inzet van Obama. Maar volgens Hamas heeft Obama niets nieuws gezegd. En wordt het tijd dat hij zijn slogans verruilt voor concrete stappen. De NAVO zegt dat ze vannacht acht Libische oorlogsschepen tot zinken heeft gebracht. De schepen werden in drie havens geraakt door raketten afgevuurd door straaljagers. De actie is volgens de NAVO gerechtvaardigd, omdat de Libische marine de afgelopen twee weken steeds vaker werd ingezet tegen de burgerbevolking. Zo hinderde ze het transport van hulpgoederen. Volgens de Libische regering is daar niets van waar. Bovendien zou maar één van de getroffen schepen van de marine zijn en lag dat ook nog eens in een dok voor onderhoud. Een aardbeving heeft in het westen van Turkije aan drie mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De beving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Simaf, een plaats op ruim 100 kilometer van de stad Bursa. Een aantal gebouwen is beschadigd en een groot deel van Simaf zit zonder elektriciteit. Het westen van Turkije wordt vaker getroffen door aardbevingen. Het gebied ligt op een breuklijn in de aardkorst. Twee verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben een bekentenis afgelegd. De twee mannen van 18 en 20 uit Schagen geven toe verantwoordelijk te zijn voor twee recente branden. Of ze ook de vele tientallen andere branden in het natuurgebied van de afgelopen jaren hebben gesticht, wordt nog onderzocht. De mannen werden bijna twee weken geleden opgepakt. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Een derde verdachte, een 44-jarige alkmaarder, ontkent iets met de branden te maken te hebben. Hij wordt verdacht van een grote brand begin deze maand. Ook zijn voorarrest is verlengd. In de play-offs voor het Europees voetbal... heeft ADO Den Haag thuis met 4-2 gewonnen van rode JC. ADO speelde lang met tien man. Spits Boulikin kreeg kort voor rust rood. In de andere wedstrijd won Heracles thuis met 3-2 van Groningen. Onder meer door twee goals van Armenteros. Hier kreeg Groningen-speler Kieft Belt kort voor tijd een rode kaart. De returns zijn zondag. Ook in de strijd om promotie en degradatie zijn play-off wedstrijden gespeeld. VVV won uit bij Volendam met 2-1. En verder werden gespeeld FC Den Bosch Excelsior 3-3. Veendam helmondsport ook 3-3. En Cambuur Zwolle 2-1. Het weer nog eerst plaatselijke mistbank. En verder periode met zon. En in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 graden op de wadden en 20 in het zuiden. Morgen zonnig en warm. En temperaturen van ruim 20 graden. AWB ah, Verkeersinformatie met files op de A2... van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, Rotterdam-Krooswijk 3... en voor knooppunt Terbrechtseplein nog eens 4 kilometer. A58 vanuit Breda naar Eindhoven, bij Ulvenhout 3 kilometer... en bij Moergestel 2 kilometer. Goeiedag, daar ben ik weer de bedrijf- en gezondheidsconsultant van CZ. Heeft u onlangs nog aan uw medewerkers gevraagd... wie er verantwoordelijk is voor hun vitaliteit? Waarschijnlijk niet. Daarom hebben wij dat voor u gedaan. En wat blijkt, maar liefst 64 vindt dat ook de werkgever in beweging moet komen voor hun vitaliteit. Benieuwd naar het hele vitaliteitsrapport van uw bedrijf... en wat CZ kan doen? Ga dan naar cz.nl slash vitaliteitsrapport. Dat was het weer voor nu. CZ.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 Hé, hey, wat fijn, je bent er al. Ja, ik was benieuwd, hoe ging dat hypotheekgesprek bij de bank? Ja, ging goed. Die man van ABN AMRO die kon het heel duidelijk uitleggen. Oh ja, vertel eens. Nou hier, luister zelf maar. Als u wilt, nemen we het eerste hypotheekgesprek voor u op. Op een USB-stick. Zodat u het thuis nog eens rustig kunt terugluisteren. Dat is een hypotheekgesprek anno nu. ABN AMRO. De bank anno nu. NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Dominique Strauss-Kaan komt dan misschien wel op borgtocht vrij. De socialisten in Frankrijk halen nog geen opgelucht adem. Hoor er zo meer over. Eerst naar die harde confrontatie. In eigen huis tussen PVV en VVD. Voorzitter, dit is uh, spelen met vuur. Voorzitter, het spijt me het te moeten concluderen... maar er is er hier maar één met vuur speelt... en dat is minister-president Rutte. U bent nu bezig om het vuur te spelen en de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen. En ik roep u op om terug te treden, terug te schreden op uw schreden. Het is populair in Nederland om tegensteun te zijn aan Griekenland. Want dat is een feit, hè? u heeft het steeds over de VVD-kiezers. Waarvan ook driekwart zegt, je moet het niet doen. Maar mevrouw de voorzitter, dan zeg ik ook tegen de heer Wilders... dat er ook nog zoiets is als politiek leiderschap. Nou, dat ging er hard aan toe. Job Cohen, goedemorgen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Um, hoe ervaart u dat als u dan zo in de Tweede Kamer meekijkt? Zit u dan wat te gniffelen? Dat hoor ik af en toe wel. Uh, niet specifiek bij u, maar af en toe ging er door de Kamer toch wat uh, gelach. Um, of um, heeft u daar een ander gevoel bij? Nou ja, je zit daar toch met grote verbazing naar te kijken... als twee coalitiepartners op deze manier ten op, tegenover elkaar staan... En uh, Wilders die uh, zijn bijdrage hier nog begint als van nou, uh, mijn vriend Rutte, mijn, mijn, ik, ik ben mentor van hem geweest. Om hem dan vervolgens op deze manier ja toch ongeveer af te branden, zeg maar, En en het soort taal wat er, wat daar dan in gebruikt wordt. Uh, Spelen met vuur, waar ik het overigens erg mee eens was dat Rutte dat zei. Dus ja, dat is. Uh, dan, ja, je vraagt je af. Doe dan nou net alsof dat reuze leuk en aardig is, maar mm. je vraagt je af hoe dat verder gaat. Nou ja, Rutte zegt daarover uh, vanochtend bij ons: als Wilders wat zegt, dan is dat al gauw op orkaankracht en dan kan ik wel tegen. Ja, dat begrijp ik, maar ik zit dan ook te kijken naar hoe het CDA ernaar zit te kijken. Uh, en uh, ja, het is toch het, het is wel een coalitie. En als je op dit hoofdpunt van beleid. Hey, dit is natuurlijk een punt wat in de komende tijd enorm belangrijk wordt... dat je daar zo ongelooflijk met elkaar van mening verschilt. Ja, daar kan je wel zeggen van ja, zo, zo, zo doen we dat met elkaar. Maar ik moet dat nog zien, wat, wat Wilders toch doet? Hij, hij steekt op die manier Rutte en de jager gewoon een mes in de rug. Hmm. Of zo'n hoofdpunt. Maar goed, hij kan dat doen, hè? want uh, in principe is uh, Mark Rutte voor steun... Uh, yeah kan je aankloppen bij de oppositie? Want u bent het eens met het kabinet. Dat klopt. Um, de, en en waar, waarom zijn wij het eens? Omdat we ook echt het gevoel hebben dat het ongelooflijk gevaarlijk is... om het niet op deze manier te doen. Uh, ja, dat is dan zo. En, uh, maar goed, je, de, de, je, je kan je niet voorstellen dat als dit vaker gebeurt... dat dan de, de, de vrolijkheid in de coalitie zo blijft. Hmm, nou, nou, vindt u dat erg? Nee, dat vind ik erg. Nee, dat dacht ik al. Ja. Eh, wat wilt u trouwens terug voor uw steun? Bent u daarover al in onderhandeling met het kabinet? Nou ja, kijk, dit gaat. ik zei u al, dit gaat dus echt over een zaak, dus zo, zo, zo zien wij dat, van nationaal belang. En dan kan je wel zeggen, van, als ik niks terugkrijg, dan doe ik het niet. Nee, maar wij, wij zijn echt van oordeel dat het op deze manier moet. Dus ja, ja eh, ook al zie je dat het, eh, terwijl het een coalitie is die me dus absoluut niet bevalt... Ja, vinden we toch dat je hier het, het, het standpunt van de regering moet volgen. Ja, maar goed, ik vroeg nog, uh, wat krijgt u terug? Wat wilt u terug van het kabinet voor uw steun? Want Uw Landersap die klaagt over Rutte van GroenLinks. Ze zegt, uh, we krijgen te weinig terug. Heeft u dat gevoel ook? Nou ja, het, uh, op dit punt vind ik het lastig om nou te zeggen... Van, hoor, we ze willen iets terug hebben. Maar ja, het is ook duidelijk dat als dit vaker gaat gebeuren... Dat, dat, dat is wat we gisteren ook zeiden. Je moet niet denken dat dit altijd maar eeuwig door kan gaan. Nee, dus... Ja, wat, wat is een punt waarop u, u zegt van nou, daar valt over te praten? Nou, daar, daar, daar zitten wij ook, ook, met elkaar over te praten, hoe we dat gaan doen. En dat, dat, dat hoort u allemaal nog wel. Is het niet handiger om dat van tevoren te bepalen met elkaar? Nee, wel, maar goed, dit is natuurlijk ook een zaak die op een gegeven ogenblik er is. En, uh, en, en stel nou dat hier op een gegeven ogenblik we zeggen van, ja, sorry, doen we niet. Dan gaan wij hier op dit punt niet zeggen van spijt ons, dan gaan we hier niet steunen. Ja, wat dat betreft opereert u strategisch. Nou ja, op dit punt uh, niet alleen strategisch. Uh, hier is een zaak die, die, die, die wij ook zo belangrijk vinden weggaan. Hier, hier in Nederland niet verkwanselen. Om het nou maar weer nog eens even die termen te gebruiken. Daar pikker ik niet over. Goed. Job Cohen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... over het geruzie gisteren in de Tweede Kamer... over de steun aan Griekenland. Door naar Dominique strauss kahn Nou, lettend is gisteravond in Frankrijk de zitting gevolgd... waar besloten werd dat de oud-IMF-topman... zijn proces niet in de gevangenis hoeft af te wachten. Hij komt uh, vandaag op borgtocht... Vrij, dat wil zeggen, hij mag in een appartement in New York op Manhattan zitten. Wel eh, zwaar beveiligd. Eh, Frank Renaud, onze correspondent in Parijs, hoe is er gereageerd in Frankrijk op eh, dat verhaal? Nou, ik heb het idee dat je een beetje twee kampen ziet ontstaan in Frankrijk nu. Aan de ene kant, aan de linkerkant natuurlijk, heb je de vrienden van Strooskan die het nog steeds enorm van hem opnemen. Ook gisteravond weer op de Franse televisie. Daar wordt gezegd, ja, als er één slachtoffer is in deze zaak, dan is het Strooskan toch wel. En er wordt eigenlijk niet gepraat over de andere partij. En dan heb je aan de rechterkant natuurlijk veel kritischer geluid. Die zegt, ja, dit schaadt het imago toch ook voor Frankrijk. En het gaat wel om een hele zware aanklacht. Dat is iets scherper geworden, die tegenstelling. Laten we even luisteren naar twee vertegenwoordigers. Aan de ene kant links Pierre Moscovici, kamerlid voor de Socialistische Partij en al een hele oude vriend van Dominique Strauss-Kahn zegt dus de socialist dat hij blij is... want vergeleken met die eerdere beelden die we van Strauss-Kahn hebben gezien... Hè, dat hij geboeid werd afgevoerd, ter neergeslagen... ja, dan is het een verbetering dat hij nu de cel uit mag. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Marine Le Pen... van het Extreemrechtse Fonds Nationaal. En zij vond het grote nieuws niet dat Strauss-Kahn nu de gevangenis uit mag... maar dat hij officieel in staat van beschuldiging is gesteld. Nou, zij zegt, Marine Le Pen, dat met die officiële aanklacht nu strauss definitief uit de race ligt dat hij niet meer mee kan doen... met de presidentsverkiezingen volgend jaar. In hoeverre houdt die rechtszaak de Fransen nog bezig? Ik bedoel, wij in Nederland hebben het hier elke dag over? Dat is in Frankrijk niet anders, vermoed ik. Nee, het is absoluut. Uh, voorpagina nieuws nog steeds. Alle televisiejournaals, alle radiojournaals. Die belangstelling neemt maar niet af. Gisteravond bijvoorbeeld ook, hè, tijdens die zitting in New York... waren de radio en televisie helemaal gewijd aan die zitting. Franse verslaggevers zaten in de rechtszaal ook... deden twitterend verslag van die uh, zitting. En ook op tv waren er later beelden te zien vanuit de rechtszaal... die met vertraging werden uitgezonden... Het probleem was alleen, het Engels wat daar gesproken werd... dat kon op de publieke zender die dat uitzond niet verstaan worden. De gasten die er zaten, de presentator die er zat... konden dat niet verstaan en ook niet vertalen. Dus, en dat was een redelijk pijnlijke situatie. Hmm. En nog even over Christine Lagarde, de Franse minister van Economische Zaken. Want die wordt steeds vaker genoemd als opvolger hè, van Strauss-Kaan. Het woord ideaal valt zelfs regelmatig. Is er zoveel vertrouwen in haar? Ja, er is dus heel breed vertrouwen in Christine Lagarde... Uh, binnen de huidige regering, maar ook daarbuiten. Ze is minister van Economische Zaken, doet er werk. Uh, naar verluidt heel erg goed. Uh, in het kader van de economische crisis ook heeft ze goed opgetreden. De Financial Times, de prestigieuze Britse zakenkrant... noemde haar ooit de beste minister van Economische Zaken in Europa. Ooit, dat was nog niet zo lang geleden trouwens. En uh, ja, ze staat heel goed bekend. En wat een pre voor haar ook is... ze heeft lange tijd gewerkt bij een Amerikaans advocatenkantoor. Dus ze heeft ervaring aan de andere kant van de oceaan. En ze spreekt ook... Nog eens als een van de weinige Franse toppolitie, vloeiend Engels. Nou, kijk eens aan, correspondent Frank Renaud. Dit verhaal krijgt nog een vervolg, uiteraard. Dank je wel. dadelijk de cijfers van ABN Amro hebben we voor u en ook de financieel topman Jan van Rutte. Straks meer is naar Sean Bakker met ook wat meer files. Nu, hè Sean? Ja, inderdaad, maar gek veel meer dan zo'n 15 kilometer komen we nog steeds niet. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Knoop het Leen naar Heide, 3 kilometer. En andere kant op richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht, 2 kilometer. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 2. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... Bij Ul van Hout 4 en bij Moorgestel 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nou, laten we maar eens gaan kijken dan naar die cijfers van ABN AMRO. Het bedrijf heeft in de eerste drie maanden een netto winst behaald... van 539 miljoen euro. Dat is ruim twee keer zoveel als een jaar geleden. De fusiebank van ABN AMRO en Fortus Bank... maakten zojuist die kwartaalcijfers bekend. We praten met de financieel topman van ABN AMRO, Jan van Rutte. Meneer van Rutte, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, dat is wel beter dan vorig jaar, hè? Dat is uh, aanzienlijk beter dan vorig jaar. Ik denk dat uh, ABN Amro het jaar prima gestart is. Met zoals u zegt een gerapporteerde winst van 539 miljoen. Dus meer dan een verdubbeling. En wij laten ook altijd nog een winst zien zonder de integratiekosten. Want daar zitten we nog middenin in die integratie. En die winst is uh, 583 miljoen. En ook dat is bijna een verdubbeling. En, en waar we eigenlijk heel tevreden mee zijn is dat dit zowel het gevolg is van hogere baten. Als van lagere lasten. Okay. Dat dus is inderdaad een resultaat waar we mee worden gedacht. Dus aan de ene kant uh, lenen wij met z'n allen meer, sparen we meer, en aan de andere kant heeft u de kosten lager weten te houden. We hebben inderdaad onze bedrijfsactiviteiten kunnen uitbreiden. We zijn echt een nieuwe bank vorm aan het geven en groei van de volumes hebben we daar gezien. En tegelijkertijd zijn we ook in staat om de kosten goed te beheersen. En dat zijn nu precies de twee doelstellingen die we voor onszelf hebben gesteld bij de integratie van de twee banken. Ja, En dat was altijd een probleem voor ABN AMRO, hè? die kosten. Want die waren bij ABN altijd toch wel wat hoger dan bij andere banken. Hoe is het u gelukt om de kosten uiteindelijk lager te houden? Nou, die kosten waren historisch altijd wat hoog. Uh, wij zijn, hebben ons volop gericht op de integratie van twee banken. Uh -huh. En dat betekent dat je uh, synergieën, besparingen kunt bereiken. Je kunt efficiënter werken hierdoor? We kunnen hierdoor efficiënter werken. Maar waar, waar, waar zit hem dat in dan? Nou, het zit hem vooral nu nog in de combinatie van uh, systemen, van kantoren. Uh, we hebben natuurlijk minder kantoren nodig omdat we twee banken samenvoegen. En het echte, uh, ons richten nog op het efficiëntere werken. Daar gaan we ons nu nog op richten. Dus dat betekent ook dat we naar de toekomst toe nog verdere kostenbesparingen... en daarmee betere efficiëntie verwachten. Klinkt ook als meer ontslagen. Nee, dat betekent niet per definitie meer ontslagen. We zijn nu, zoals ik aangaf, volop aan het integreren. Dat duurt nog tot uh, 2012... Daarna gaan we nog uh, ons richten op echt de verdere verbetering van onze processen. Daar ga je nu al over nadenken. Dat zal wel leiden. Efficiënter werken zal wel leiden tot minder arbeidsplaatsen, waar we denken dat we dat toch voor een groot deel kunnen opvangen met uh, natuurlijk verloop. Mm. Maar we liggen toch niet helemaal. En dan zullen we inderdaad toch in het kader van een sociaal plan en toch arbeidsplaatsen uh, kunnen verdwijnen. Ja, precies. Dat sluit u toch niet helemaal uit. Begrijp dat sluit er dat niet helemaal uit. Maar aan de andere kant op een bezetting van 25.000 mensen met een natuurlijk verloop van zo'n 4 ja, dan vertrekken dan dat per jaar toch ook veel mensen. Want meneer Van Rutte, wat zijn de verwachtingen? Blijft de economie soepel genoeg draaien voor u om uiteindelijk misschien niet te hoeven ontslaan, bijvoorbeeld? Nou, dat is een goede vraag, want uh, wij kijken natuurlijk ook vooruit. En vooraf wil ik al aangeven dat wij er niet vanuit gaan dat we dit mooie kwartaalresultaat met vier kunnen vermenigvuldigen. We zien nu al ontstaan dat er druk uh, ontstaat op, op marges, als gevolg van de oplopende rente. Ook de kredietvoorzieningen, die zullen nog wel wat oplopen. Die zijn het eerste kwartaal altijd traditioneel laag. En later dit jaar verwachten we toch, omdat we nog niet helemaal uit de problemen zijn uh, uh, met uh, bedrijven, dat die kredietvoorzieningen uh, nog wat zullen oplopen. Mm -hmm. Maar daarnaast, ook internationaal, is er de nodige onzekerheid. Ja. Heeft u het debat in de Tweede Kamer nog gevolgd over de schuldencrisis in Griekenland? Ja, dat volgen wij uiteraard uh, nauw op de voet. En ook daar uh, ja, kun je je beslist ook wel wat zorgen maken. Het is ook wel gemakkelijk om te zeggen om een land als Griekenland niet te steunen. Maar je moet ook erg oppassen voor een, een ketting-effect dat het gevolgen heeft voor, voor andere landen. U bent het wel een beetje eens met uh, de woorden van Geert Wilders, begrijp ik. Nou, ik denk eigenlijk zijn wij het er niet uh, zo mee eens. Maar... Ik wil me niet in een politieke discussie hier mengen. Wij zijn wel bezorgd over kettingeffecten, lawine-effecten. Dat als je een probleem hebt met één land, dat het overslaat op, op andere landen. En ja. daar is niemand bij gebaat. En daar zijn de banken niet bij gebaat. En daar is het bedrijfsleven niet bij gebaat. En daar zijn de klanten niet bij gebaat. Nee, want hoeveel heeft u bijvoorbeeld uitstaan in Griekenland? Hoeveel risico loopt ABN AMRO? Nou, we hebben een hele beperkte exposure, zoals dat heet, een positie op, uh, op, uh, op, op Griekenland. Onze directe uh, positie op uh, de overheid in Griekenland is nul. Dus dat zijn staatsleningen, daar, daar heeft u door nul van in bezit? We hebben niets van in bezit en we hebben een kleine positie van 1,4 miljard op uh, semi-overheid die gegarandeerd wordt door de overheid maar waarop tot nu toe keurig aflossing en rente wordt betaald. Oké, okay, ja. En dat wordt dan, ja. Ma Maakt u zich daar überhaupt zorgen over? Want dat wordt dan wel gegarandeerd door de Griekse overheid. Maar ja, als de Griekse overheid geen geld meer heeft, dan houdt het ook een beetje op, hè? Nee, op dat moment dan moet je inderdaad uh, goed gaan kijken wat dat voor je positie betekent. Maar dan nog is die exposure van 1,4 miljard is echt aan de beperkte kant. Het is, het is een, een paar tiende procent ja. van je hele portofij. Maar u bent het niet graag kwijt, vermoed ik. Uh, posities die risico in zich hebben, die ben je altijd graag kwijt. Maar op het moment dat er gewoon op aflossingen rente wordt betaald, ja, dan moet je nog geen zorgen maken. Oké, okay. Jan van Rutte, dank voor uw woorden vanochtend in het Radio 1. -tanaal. Financieel tochman van ABN AMRO. Negen minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een klein succesje in de overstap naar een nieuwe manier van omgaan met energie. Het Smart Grid. Oftewel het slimme netwerk. Dat werkt bij een proef in Hoogkerk in Groningen. Bleek dat. Daar verhandelen 25 huishoudens onderling hun energie. Wat de een over heeft, kan de ander weer gebruiken... om bijvoorbeeld, nou ja, noem maar wat, de was te doen. Frits Bliek is namens KEMA projectleider. En Om het over een jaar, vijf jaar groots te kunnen gebruiken... moeten er wel eens een paar zaken nog goed geregeld worden. Er um, zijn denk ik een paar dingen. Dat is inderdaad gewoon de concrete producten. Hè. Dus uh, nou, weet ik, de slimme verwarmingsketel, het zonnepaneel of uh, nou, elk ander element wat in zo'n slim netwerk uh, voor nodig is. Wat... En een energiebedrijf dat zegt, dat is goed, doe dat maar. Ja, en dan moet natuurlijk daarnaast ook nog iemand zijn die, zeg maar, die uiteindelijk die markt creëert. Hè. Dus nu hebben wij een systeem neergezet waarbij die mensen die energie in, in haar verkopen. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk een partij in de markt gaan komen die die markt uh, uh, ja, neerzet. Waar mensen de aansluiting op vinden en de, de verkoop met elkaar kunnen doen voor die stroom. Mm -hmm. um, dus dat is denk ik gewoon een praktische randvoorwaarde. En een ander belangrijk punt is denk ik uiteindelijk ook nog dat de wet en regelgeving aangepast moet worden. Want het systeem is nooit ontwikkeld: het energiesysteem waarbij mensen aan elkaar energie verkochten. Dat kochten we in bij een grote centrale. En dat werd aan ja, bewoners geleverd op het moment dat zij de energie nodig hadden. Maar apparaatjes maken kan volgens mij sneller dan wetgeving veranderen. Proberen eens in jaren aan te geven wanneer we inderdaad naar die winkel kunnen om zo'n apparaat en alles goed geregeld te kunnen aansluiten. En we hebben het dan over. Slimme energie. Ik denk dat we daar nog een jaar, van drie tot vijf, tot nodig hebben om te kijken wat nou werkelijk wenselijk is. Het moet ook op grotere schaal getoetst worden. Dit zijn nu 25 huishoudens waarbij het goed werkt, maar je wilt dat minstens voor een aantal honderden tot duizenden huizen gezien hebben dat dat goed werkt met alle randvoorwaarden die erbij zitten. Dan moeten we met de wetgever in de slag om te kijken, nou, hoe willen we het dan echt aanpassen? En Misschien kan het wel binnen de bestaande wet en regelgeving. Belastingwetgever is denk ik een belangrijke die mee moet gaan werken. Want die hebben nu zeg maar, allemaal tarieven die gebaseerd zijn op een gemiddeld jaarverbruik. Terwijl ja, bij ons natuurlijk de prijs van minuut tot minuut kan variëren. Waarbij je daar wellicht ook wat aan, aan moet veranderen. En als we dan een jaar of twee verder zijn, dan kan dat volgens mij inderdaad gewoon naar de markt toegezet worden. En dan zijn we met vijf tot zeven jaar zover dat we dat echt kunnen gaan implementeren met elkaar. Naar de markt toe zetten. Frits Bliek van KEMA was dat in gesprek met Peter van de Meerschout. Wij gaan gauw naar Mark Robin Visser. Die is ja, nog altijd in het Groningse Zoutkamp. En je hebt een boodschap voor de vissers, Mark Robin? Ik heb een boodschap voor de vissers. Ja, ik denk, ik, ik ga toch even bij de firma Heiploeg, hè. dat is dat bedrijf wat die, dat de garnalen verwerkt, ga ik eens vragen hoe dat nou allemaal zit. En Willem Smit heb ik daar vanmorgen gesproken, hoofdinkoop van de Noordzeeganalen. En Willem Smit heeft de volgende boodschap voor de vissers in Zoutkamp. Hij denkt dat ze dicht bij een oplossing zijn en dat er snel weer gevist kan worden. Oh, dat mooi moet ik maar eens even aan de betrokkenen vragen. Ja, nou, dat zou wel mooi zijn, ja. Maar ja, dat ligt aan hoeveel, hoeveel, hoeveel de prijs is, hè. Ja. Dat is, uh, dat is ook, uh, wat, wat om draait. Het gaat uiteindelijk om de prijs. Om de prijs, ja. Nu was ik vanmorgen bij Café Het Kraaiennest in Zoutkamp. Ja, uh -huh. Daar zitten een paar mensen op een paal. Ja, Sommigen zijn er alweer uitgeklommen, want ja. die houden het niet vol. Okay. Maar in ieder geval uit solidariteit met de garnalenvissers. Ja. En u bent er zo heen. Ik ben, ik ben Garnalen. Wat is ik... uw naam? Henk Rispens. Henk. Ja. En u zit hier nu uh, al vier weken uh, in de haven van Zoutkamp. Maar dat is de vierde week, ja. Ja, de vierde week dan liggen we nu stil. Uit protest? Uh, uit protest, ja. We kregen 1,50 een een, een euro. 50. Nou ja, de prijs die moet al 3 euro zijn. Want, uh, het is niet kostend, dekkend. nee. En nou zegt meneer Smit... we zitten dicht bij een oplossing en kan snel weer gevist worden. Wat zou wat u betreft een oplossing zijn? Nou ja, de, de, de uitgangspunt is 3 euro. 3 euro? Maar ja, ja gisteren kwamen ze naar 2,50 toe, geloof ik of 2,40. Dat waren de laatste berichten die ik gehoord heb. Hoe heeft het nou zover kunnen komen? Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, hoe, hoe. Ik was, uh, was 65 jaar en toen, uh, ja, toen kregen we een bekeuring van de NMA over verboden afspraken. Want de vissers mogen geen afspraken met elkaar maken over prijzen. En volgens de NMA moesten we ongelimiteerd vissen. Dat was goed voor de consument. Dus u bent als een beest garnalen gaan vissen? Na die, uitspraak, ja. na die uitspraak. Nou ja, daarvoor hadden wij een aanspraak en dus zoveel kilo. Nou, en, en, een goede prijs. Maar nu heb ik vroeger in de economieles geleerd: als het aanbod toeneemt, dan daalt de prijs. Dan zak de prijs. Ja, dat is in mijn, mijn hele leven ook wel zo. <laughs> dat geldt bij granen ook, hè? Dat is precies net zo. En nu zitten we op een prijs, geloof ik. Ik heb wel eens een minimumprijs gehoord van 1,29 euro ja, per kilo. Ja, via een constructie kwamen ze op 1,29. Maar uiteindelijk is het via Brussel zo: is, dan is het 1,57 euro. Ja. Dat is en, ongeveer de prijs van 1, en, nee, dat, 1 liter uh, diesel. Dat, een, ja, zal... ja, nou hebben wij de diesel accijnsvrij, hoor. Ja. Ja, dus wij betalen... Maar u zegt eigenlijk, we kunnen het er niet voor doen. Ik heb in Zoutkamp nee. een bord gezien, 3 euro, dat zou een goede prijs zijn. Ja, dat zou een goede prijs zijn. En dan kan de visserman die kan normaal vissen. En dan, uh, en, dan, dan, dan, maar dan heeft u nou eigenlijk niet, doordat u zoveel bent gaan vissen, de markt verpest? Ja, nou, ja, maar ja, uiteindelijk moet er een ex-bedrag op tafel komen... Ja. En als je, nou ja, dat is net, net als overal. Of je nou boer bent of visser maar dan maakt niks uit. Dan komen ze dat, dat, dat er moet meer gevist worden. En dan komen we meer maar, kilo's. Ja. Nou, en, nou, ja net wat je net zegt, dan gaan de prijs naar beneden. En nou zitten we, nou zitten we hier uh, op de krotter. Ja, nou zitten we hier. In de binnenhaven van Zoutkamp. Ja. <laughs> Checkjes te roken en koffie te drinken. Ja, precies, ja. ja Wachten tot de prijs omhoog gaat. Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling. Nou, ik, ik wacht even met u mee. Vindt u het goed? Ja, dat is goed hoor. Kijken of hij omhoog gaat. Ja. Hij gaat nog niet. Nee, nee, nou ja. Dat kan we... ieder moment gebeuren. Billon Smit heeft al een bord gedaan, maar hij heeft niet gezegd hoeveel natuurlijk. We, we, wacht, we wachten nog even af. Achter. In de haven van Zoutkamp. Ja, doen we dat. Tot straks. Tot straks. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst.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 Dit is hoe we het bij Volvo zien. Scandinavisch design staat bekend als puur, strak en elegant. Altijd ontworpen voor mensen. Design puur voor het design kennen we niet bij Volvo. Dat is een keuze. Maar alleen echte keuzes maken een uitzonderlijk product. Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor life.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 Kijk voor meer informatie op www.keurmerkuitvaartzorg.nl Die jarenstijten. Opera OT brengt Haydens meesterwerk nu voor het eerst geansceneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl Radio 1, het NOS-journaal. Dominique Strauss-Kaan komt vrij en verdacht een uitgaansgeweld meteen de cel in. Goedemorgen, half negen. Mijn naam is Jan van der Putten. Na zes dagen in de cel komt Dominique Strauss-Kaan vandaag op borgtocht vrij. De Franse oud-topman van het IMF wordt in New York beschuldigd van verkrachting van een kamermeisje. De rechter besloot gisteren dat Strauss-Kaan na het betalen van een miljoen dollar de cel uit mag. Correspondent Ilko Bos van Roosentaal. De komende tijd zit hij in een appartement. In feite heeft hij huisarrest. Hij heeft een enkelband om en 24 uur per dag particuliere bewaking... die hij zelf moet betalen. En waarschijnlijk wil Strauss-Kaan ook helemaal niet naar buiten. Want het hele circus, inclusief paparazzi... zal de komende weken, maanden misschien, in New York gewoon doorgaan. Intussen is de strijd over zijn opvolging losgebarsten. de Franse minister Christine Lagarde heeft daarin de beste papieren. Verdachten van uitgaansgeweld of mensen die ambulancebroeders of agenten belagen... moeten in de cel het oordeel van de rechter afwachten. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte. Nu komen verdachten vaak op vrije voeten in afwachting van hun berechting... omdat voorarrest niet mogelijk is. Het ministerie wil voorlopige hechtenis mogelijk maken... en een zaak binnen 2,5 week op een snelrechtzitting brengen. Bij een veroordeling moeten de geweldplegers hun straf dan ook meteen uitzitten... Voorwaarde voor het direct opsluiten van verdachten van uitgaansgeweld of mensen die hulpverleners belagen, is dat de rechter waarschijnlijk een gevangenisstraf van minimaal enkele weken oplegt. In Spanje gaan steeds meer jongeren de straat op om te protesteren tegen de hoge werkloosheid in het land. Op veel plaatsen hebben ze pleinen bezet. De grootste manifestatie op een plein is in het centrum van Madrid. En deze jongen ziet de toekomst somber in. Volgens hem betalen jongeren een hoge prijs voor de crisis. De Spaanse werkloosheid onder jongeren is zo'n 40%, procent, het hoogste percentage in de Europese Unie. NAVO-straaljagers hebben vannacht acht Libische marineschepen vernietigd. Volgens de NAVO hinderden de schepen al weken de hulptransporten naar het land. En ook vormden ze een bedreiging voor NAVO-schepen. De Libische regering zegt dat het geen marineschepen waren en dat de NAVO alleen maar afgaat op verkeerde informatie uit de media. Media information is not valid legally. Powerful, reasonable governments come on the ground, check the facts, and then act. De NAVO moet eens kijken in Libië voordat ze bommen gooien, zegt de voortvoerder. Hij doelt op een uitnodiging van het Libische regime om zelf pols hoogte te nemen in Tripoli. Maar de NAVO is daar niet op ingegaan. De Israëlse premier Netanyahu bekritiseert de toespraak van president Obama over het Midden-Oosten. Volgens Obama moeten de grenzen van voor 1967 het uitgangspunt zijn voor vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Maar dat vindt Israël dus geen goed idee. Als andere problemen niet worden opgelost, gaat dat plan geheid mislukken, zegt vicepremier Shalom. If we will solve only part of the issues, like territory and security, and we will leave open the other issues, in Israël verwacht dan ook dat Obama terugkomt van zijn uitspraak. Netanjahu is vandaag in het Witte Huis voor topoverleg. Twee verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel... hebben een bekentenis afgelegd. Ze zijn 18 en 20, ze komen uit Schagen... en ze hebben toegegeven dat ze twee kleine branden hebben aangestoken. Inwoners van Schorel zijn opgelucht door de bekentenis... Daar ben ik blij om, want het is natuurlijk verschrikkelijk... Hè? dat je zo lang in onzekerheid zit en zo. Zelf loop ik heel vaak door de duinen en je hebt altijd zo'n helikopter dan boven je. Je wordt goed gecontroleerd. Ik ben al lang al blij hoor, dat ze bekend hebben. Er zit ook nog een andere verdachte vast en die heeft nog niet bekend. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een frisse start met lokaal en enkele misbank... belooft het vandaag een zonnige lentedag te worden. In de middag ontstaan er wel enkele stapelwolken die in Limburg kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Elders in het land blijft het droog en bij een aantrekkende westenwind wordt het 16 of 17 graden aan zee tot 20 graden in het zuidoosten. En vanavond en vannacht is het helder, gaat de wind weer liggen en koelt het af naar een graad of 6, Lokaal ontstaat opnieuw een enkele mistbank. Ook morgen, zaterdag, is er veel zon, later op de dag afgewisseld door stapelwolken en met 20 tot 24 graden wordt het nog iets warmer. Zondag volgen dan enkele regen- en onweersbuien... die in verband met de droogte meer dan welkom zijn. Dagen daarna is het opnieuw droog en zonnig. Nou, we hebben even verkeersinformatie toch nog 12 files, 35 kilometer bij elkaar. Na ongelukken op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 5 kilometer... daar is de linkerrijstrook afgesloten...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 Hij heeft het ontiegelijk druk en geen idee of zijn abonnement nog bij zijn bedrijf past. En Krijn heeft al helemaal geen tijd om dat uit te zoeken. Het is duidelijk, Krijn is nog geen klant bij T-Mobile. Want met een zakelijk optimaal abonnement krijgt u bij elke bedrijfsgrootte automatisch de meest gunstige korting. Handig voor Krijn en andere drukke ondernemers. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk op t-mobile.nl slash zakelijk.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 Kijk op teamobile.nl zakelijk. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over vakantie. Wordt het Spanje, Frankrijk of misschien toch lekker weg in eigen land? Kunnen Tunesië en Egypte eigenlijk alweer? Kortom, waar gaan we onze zomervakantie doorbrengen? Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... heeft samen met TNS Nippo onderzoek gedaan naar onze vakantieplannen. En ik heb nu contact met Kees van der Most... directeur van het onderzoeksbureau NBTC Nippo. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Wat zijn dit jaar de meest populaire vakantiebestemmingen? Ja, Komen de zomer is in ieder geval het buitenland uh, duidelijk het meest populair. En uh, bij de buitenlandse vakanties zie je dat Frankrijk al jaren het meest populair is. Ja, op enige afstand gevolgd door Spanje en Duitsland. Ja, Dus eigenlijk weer hetzelfde als vorig jaar? Ja, in grote lijnen wel hoor. Wat zijn we conservatief eigenlijk hè, als het om vakanties gaat? Ja, je ziet wel uh, hoor, dat bepaalde bestemmingen wel eens opkomen. Anderen die, die zakken weer wat weg. Ja. Uh, wat, wat we dit jaar zien is dat vooral de, de Nederlanders het wat dichterbij zoeken dan niet zozeer in eigen land blijven... maar wel meer naar België, naar Duitsland, Frankrijk uh, en, en Spanje gaan. Ja, in plaats van naar Thailand, ik doe maar wat. Ja, de verre bestemmingen die uh, blijven wat achter. Er zijn zo'n 15 uh, minder plannen voor. Uh, dus je ziet uh, heel duidelijk uh, ja, dat, uh, dat er wel effecten zijn op de markt. En ja, waar gaan we eigenlijk heen als we in eigen land weggaan? Wat zijn dan populaire regio's? Nou, voor de zomer uh, is eigenlijk Gelderland, Limburg en uh, Drenthe die zijn het meest populair. Maar je ziet eigenlijk in de zomer uh, dat Nederland relatief wat minder populair is. Nederland moet het vooral hebben meer van uh, korte extra vakanties eigenlijk door het hele jaar heen. Aha. En um, landen als Tunesië en Egypte, hè, die leken de laatste jaren ook steeds meer in trek. Daar kwam toch nou, een lichte dip in. Um, hoe is dat op dit moment? Nou, ik denk dat die bestemmingen het moeilijk hebben geldt voor alle Noord-Afrikaanse bestemmingen. Het heeft alles te maken natuurlijk met, uh, met de onlusten daar. Uh, als we alleen kijken voor Egypte, dan zien we dat daar zo'n 40% minder plannen voor bestaan. Uh, en we zien tegelijkertijd eigenlijk dat uh, de landen rond de Middellandse Zee, meer in het Europese deel, dat die daarvan profiteren. En dan, ja, dan moet u denken aan Spanje, Griekenland, uh, Turkije. Oké, okay, ja, de een zijn dood is de andere zijn brood. Hè? En, en Griekenland, is is een debat over geweest natuurlijk in de Tweede Kamer, een heftig debat. Ehm. Um, Gaan we daar nog heen? Want we zien ook bijvoorbeeld in de Telegraaf... een hele campagne tegen het land inmiddels, uh, zou je wel kunnen zeggen. Willen we daar nog wel naartoe als uh, vakantiegangers? Nou, het onderzoek dat wij gedaan hebben zien we eigenlijk... dat er zelfs wat meer plannen zijn voor Griekenland... Uh, ten opzichte van vorig jaar. Uh, en ik denk, ja, Griekenland is echt een hele constante bestemming. Uh, ja, gewoon heel populair bij de Nederlanders. En mm. Ik denk dat daar het veiligheidsaspect natuurlijk wat, wat minder speelt. Uh, ik denk eerder de angst voor stakingen uh, en dergelijke... Hè? de crisis daar is natuurlijk vooral financieel ingegeven. Ja, en uh, gaan we met de sleurhut of de tent of doen we alles uh, in een appartement? Nou, dat is eigenlijk heel divers hoor. Je ziet als je kijkt naar populaire vakantietypes voor de Nederlander... dan is dat nog steeds uh, met de auto kamperen. Maar ook natuurlijk een vakantie naar de Middellandse Zee. Uh, en ja, zo zijn er nog heel veel meer vormen. Maar die twee zijn toch wel duidelijk het belangrijkste. En in eigen land uh, zijn het vooral kamperen en bungalow -vakanties. Kijk eens aan. Kees van der Most, directeur van de onderzoeksbureau en BTC-nipo. Dank u wel. Graag Het is vroeger dan andere jaren en zeker net zo vervelend. Eigenlijk een Processie Rups, daar is die weer, is op zijn hoogtepunt. Van zuid tot noord, het hele land heeft ermee te maken. En het lijkt wel alsof het erger is dan in de voorgaande jaren. Verslaggever Menno Reemeijer vanuit het Brabantse Mail. Hier, hier zitten ze. En, en wat je nou ziet is die rupsen, die zitten daar onder dat spinsel. En een ze rups heeft dus allemaal brandhaar op zijn rug zitten. Ja. Die brandhaar die zijn een tiende millimeter lang. En die brandhaar, dat is een natuurlijk verdedigingsmechanisme, die schiet die af. En wat voel je dan? En wat je nou voelt is eigenlijk dat je jeuk kunt krijgen. Je krijgt rode krijgen. En de lichaam of de reactie van mensen verschilt gewoon per persoon. De ene die zal zeggen: van Goh, ik begin jeuk te krijgen, brandende ogen. Maar een ander zal zeggen: van Hé, hey, ik merk het heel erg op mijn luchtwegen. Ja. Henry Kuppen zit in de boomverzorging. Maar maakt ook deel uit van het kenniscentrum. Wat er inmiddels in Nederland is. En, en, en het kenniscentrum, dat zei al heel vroeg in het jaar: van Nou, ze zullen dit jaar eerder voor overlast zorgen dan andere jaren. Want uh, de eerste berichten waren 19 mei, hè, gisteren dan. Dat de explosie wel zou zijn, maar het is zelfs nog eerder geworden. Het is nog eerder geworden. De waarneming die wij hier in het oosten van Brabant doen... is op 7 april hebben wij de overlast gehad. Dus het eerste... Uh, vier, vierde Lavale stadium ja. eerste overlast. Maar het mooie is, het, wat was het begin jaren negentig... toen het een beetje in Nederland tot uh, explosie kwam. Dan was het alleen maar Brabant en Limburg. Maar inmiddels heeft het hele land er last van. Uh, en hebben ze dan in het noorden Groningen, Drenthe nu het later last? Ja, je ziet ook dat bijvoorbeeld Zuid-Limburg eerder last heeft dan ons. Dat ligt wel een dag of drie op ons voor. Maar ga ik naar Groningen toe, dan ligt dat zeker een dag of tien op ons weer achter. Dus van zuid naar noord scheelt ongeveer twee weken. En hoe kan dat dan? Is het gewoon het mooie weer geweest? Uiteindelijk is het klimaat behoorlijk bepalend hierin. En algemeen is in het noorden het toch ietsje kouder dan dat het hier bij ons in het zuiden is. Ik denk zeker ook van belang is dat er voldoende voedsel is. Ja. De, dus de eiken we staan bij een eik er staan er heel veel van hier trouwens zie ik uh, allemaal op elkaar gewoon van het ene dorp naar het andere dorp ja als u hier kijkt, dan zien we hier een laan met ongeveer een kleine 200 eiken. Als ik daar achter bij die boerderij kijk, dan kan ik u eiken aanwijzen. En als we hier die kant op zouden rijden, dan ziet u daar links. Dat is alleen maar eiken wat er staat. En hier uh, naar rechts is alleen maar eiken. Dus in deze omgeving staan ontzettend veel eiken. Terwijl we eigenlijk in Nederland nog niet eens de hoofdprijs hebben qua eiken. Nee, maar je zou dan wel kunnen zeggen, vanaf Limburg en Groningen aan toe... heb je een prachtige route voor de eikenprocessierups? Ja, perfect. Waarbij we mogen zeggen dat in Drenthe... echt het overgrote deel van de eikenstaat. Dat is echt helemaal ongelooflijk wat ze... Het is het paradijs voor, voor, de, voor, de, voor de rups? Ja, iedere monocultuur geeft zijn eigen paradijs wel. En dat geldt voor die hebben ze ook op eiken. Is het nou erger dan andere jaren? Nou, ik denk dat we een heel goed uh, insectenjaar hebben dit jaar. Dus dat er veel overlast is van insecten. Uh, dat de insecten ook gewoon heel erg goed kunnen gedijen vanwege dit weer. Nu wordt er wel gezegd, de gemeenten moeten bezuinigen. En doen het dit jaar wat rustiger aan. Klopt dat? Ja, ik merk dat sommige gemeenten zeggen van... nou, oké, okay, dat spuiten is goedkoop. Dat doen we. En voor de verdere rest vanwege budget ja, doen we helemaal niks. Dat, dat merk ik zeker. Aan de andere kant denk ik, ja, hoe lang duurt het nog? Een paar weken, zijn we er klaar mee? We zijn met deze RUPS, dat die nog in het Lavale Stadium zit. Zijn we, denk ik, over drie weken klaar. Ja. Alleen die brandhaartjes zijn vijf tot zeven jaar actief. Het kan nog een hele geprikkelde zomer worden. Ja, dit kan een hele interessante zomer worden. Dat is absoluut ja. zo. Henry Kuppen van het Eiken Processierups Kenniscentrum. Nou, wist hij niet hè? dat dat bestond. Ik ook eigenlijk niet. We gaan zo dadelijk praten over. Um, Politie die in het persvak staat te filmen. En dat doen ze dan als stiller. Daar is de NVN niet zo blij mee. Gaan we het zo over hebben. Eerst de verkeersinformatie. John Bakker, hoe is het? Ja, toch nog 40 kilometer alles bij elkaar. En dat heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug. zorgt dat voor een file van 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen 4 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 5 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. En dan loopt er een hond op de A67 van Eindhoven naar Venlo... en dat zorgt tussen Liesel en Helden voor een file van 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Ik zei het al, de politie die in burgerstaat staat te filmen vanuit het persvak. Het gebeurde afgelopen zondag tijdens de huldiging van Ajax... Weet wel waar zoveel mis is gegaan, op het Museumplein. Tussen de journalisten, de cameramensen en de fotografen... maakte de politie opnames van relschoppers. We over met Thomas Bruning, algemeen secretaris... van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Meneer Bruning, goedemorgen. Hoe bijzonder is dat eigenlijk dat de politie in burger, dus als stille staat, te filmen vanuit een persvak vol met journalisten? Nou, wij horen het wel eens vaker. In ieder geval dat er bij, ik zou maar zeggen, incidenten, rellen, dat soort zaken meer uh, onze collega's, de, de journalisten-collega's, ook andere mensen met camera's zien. En dat zijn er dus vaak dan uh, uh, ja, regisseurs in burger. Mm -hmm. Uh, als het dan expliciet, zoals zondag gebeurd is, echt in het persvak gebeurt, dan is het nog vervelender. Want je moet je voorstellen dat uh, journalisten met camera het vaak al moeilijk hebben... om duidelijk te maken dat ze echt een onafhankelijke, neutrale rol hebben bij dit soort evenementen. Maar op het moment dat natuurlijk ja, de politie zich daartussen mengt... Uh, dan is het ook voor die railschoppers, voor de mensen die bij deze spreken, uh, niet gefilmd willen worden is het uh, natuurlijk wel heel vervelend om, om dat onderscheid te kunnen maken. En mm. dat, uh, ja, dat slaat terug op, op journalisten. Maar ja. hoe slaat dat terug op journalisten? Dan kunnen die niet gewoon hun werk blijven doen? Nou kijk, uh, journalisten kunnen eigenlijk over het algemeen goed uitleggen... aan uh, als ze bij een rel zijn, als ze bij een incident zijn... dat het hun bedoeling niet is om, uh, ik zou maar zeggen, uh, te gaan vastleggen wie precies... Uh, ...wat fout heeft gedaan bij zo'n incident. De rol van de journalistiek is veel meer om gewoon vast te leggen wat er gebeurt... ...en wat de rol is van zowel uh, agenten bij zo'n zo evenement... Als, uh, ...als mensen die misschien uh, aan de zijn... ...maar ze gaan niet uh, moedwillig proberen vast te leggen van nou die persoon en die persoon die hebben uh, een busje omgegooid. Dat is niet hun bedoeling. Nee. Uh, dat is ook belangrijk dat ze die neutrale rol hebben. Want het moment dat ze inderdaad in die rol van uh, regisseur, van agent zouden komen... Ja, uh, zonder dat ze zich verder kunnen verdedigen... Uh, dan wordt het werk van journalisten wel heel moeilijk. En je merkt dus de afgelopen tijd, we hebben er ook onderzoek naar gedaan uh, een jaar geleden... dat dus die agressie tegen journalisten... en zeker als ze ook zichtbaar zijn, hè, doordat ze een camera bij zich hebben... Uh, ja, behoorlijk groot is. Dus hoe meer die verwarring ontstaat bij uh, ja, ik zeggen, mensen die deelnemen aan een de incident. Ja. Uh, wie een rechercheur is en wie een journalist, ja, hoe, hoe vervelender het zeg maar voor die voor maar, journalisten wordt. Moet er iets veranderen dan in de afspraken tussen politie en pers? Ja, ik heb hier wel melding van gemaakt. Want ik denk inderdaad zeker, uh, ik denk dat als je uh, bij incidenten bent, dat het aan de politie is om gewoon duidelijk te zijn als politie. Uh, je kan camera's in een, wat mij betreft in een pet van een politieagent uh, uh, monteren, maar op het moment dat je niet uh, duidelijk hebt wie journalist is en wie, uh, en wie agent, ja, dan maak je het dus onze beroepsgroep heel erg moeilijk. Goed, wij gaan uh, even praten met Rob van der Veen van de politie Amsterdam. Meneer van der Veen, goedemorgen ook. Goedemorgen. Waarom viel u uh, eigenlijk de politie eigenlijk in het persvak? Wat was de bedoeling daarvan? De bedoeling was om uh, uh, de ongeregeldheden goed in beeld te brengen, zodat uh, uh, mensen die zich aan strafbare feiten uh, schuldig maakten, vastgelegd konden worden, maar ook geobserveerd. Naar leiding van observaties uh -huh. zijn er ook meerdere aanhoudingen geweest. Alleen dat had natuurlijk eigenlijk niet vanuit een persvak moeten plaatsvinden. Nee, Het dat, zijn, dat uh, herkent u wel nu. Ja hoor, dat is, dat is duidelijk. Die positie is heel duidelijk. Uh, en dat is ook niet uh, te doen gebruikelijk. Maar nou, waarom, waarom is het dan toch gebeurd? Waarom zijn ze toch in het persvak is, gaan staan, weet u dat? Dat, dat is geen staand beleid. De collega's die dit gedaan hebben, die, die zaten in die menigte. Die wilden goed overzicht hebben. Die dachten, hé, hey, daar vanuit het persvak kan ik het goed zien. Ja. Die <laughs> hebben dat aan hun ja, ja. die hebben dat aan, aan hun directe chef, uh, daar uh, gevraagd. Die zeiden, nou ga er maar opstaan. Uh, dus dat is niet vanuit de politieleiding, en dat is zeker niet vanuit de OM-leiding. Uh, uh, opdracht geweest. Uh, okay. Dus dat hebben die collega's... Daar, die daar in die hectiek stonden... Uh, zelf besloten. Uh, maar het is een ongewenste situatie. Wij begrijpen uh, de argumenten... en de boosheid van de NVJ. Uh, en we zullen daar ook... Uh, lering uit trekken en uh, in de toekomst rekening mee houden. Ja, dus u gaat daar... Uh, persoonlijk ook nog afspraken uh, over maken... Met, met de collega's? Ja, absoluut. Ja. Wat het moet, u herkent dat ook wel dat het duidelijk moet zijn... wie agent is en wie journalist? Nee, dat vinden we weer niet. Oh. Uh, want uh, uh, uh, meneer Brunning zegt van ja, dan moeten ze maar een, een uh, camera in, uh, in de pet of op de helm zetten. Maar wij werken natuurlijk ook met veel collega's in burger van aanhoudingseenheden. Ja, die mm -hmm. kunnen natuurlijk niet uh, met een politiepet op gaan lopen. En uh, dat is dan ook voor hun veiligheid van belang, dat ze niet herkenbaar zijn als politiemensen. Ja, dus daar kunt u dan weer niet aan meewerken, Thomas Brunning? Um, dat gaat helaas niet. Nee, ja, kijk, je moet in ieder geval een, een. Ik ben in ieder geval blij om te horen dat er begrip is voor, voor het probleem wat er uh, zondag is ontstaan. Uh, uh, het moet in ieder geval duidelijk zijn dat het juist voor journalisten goed is, uh, mogelijk blijft om te werken en ook mogelijk blijft om duidelijk te maken welke rol zij bij zo'n uh, zo incident spelen. Uh, ja, hoe, hoe we het verder oplossen, zeg maar, dat ook stille regisseurs uh, iets van opnames kunnen maken. Nou, dat zal dan nog wel een punt van discussie zijn. Want ik denk zelf. Uh, dat, het in, dat het sowieso niet handig is. Je hebt allerlei andere manieren om zeg maar, zo'n evenement in, uh, in, in beeld te brengen. Mm -hmm. En ik denk dat je daarbij beter met open vizier kan werken. Okay. Uh, maar nogmaals, uh, dan treed ik natuurlijk ook een beetje in, in, de, nou, in de professie van, van resisseurs. Ja, wat nog wij over... kunnen duidelijk maken is dat. Ja, dat journalisten daar gewoon last van hebben. Duidelijk. Uh, daar zal nog over verder gepraat worden, vermoed ik. Thomas Bruning, dank, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. En Rob van der Veen, ook bedankt, van de politie Amsterdam. Door naar Mark Robin Visser, die heeft het over palen en garnalen vanochtend. Mark Robin. Palen en garnalen. Nou, uh, er staan hier een paar palen in Zuidkamp. Daar zaten vanmorgen mensen op uit solidariteit met uh, de garnalenvissers. Die een, uh, zeggen ze, te lage prijs uh, krijgen voor, de, voor hun vangst. Ik ben nu aan boord van de Liberty van Johan Rispens. Nou, echt vrij. Uh, echt Liberty, er uh, is geen sprake van. Hè? Nee, gebonden met de handen en de voeten. Gebonden met de handen en de voeten. Ja, hoor. Hoe brengt u nou de tijd door? Want u vaart al vier weken niet. Nee, de nee, vaar al vier weken niet, maar, maar ja, ik ben met, uh, met nog meer vissers bij bestuur van Hulp Benauwd. En die zijn al vier weken druk aan het vergaderen. Dat Hulp in nood heet uh, de club. Ja. Hulp in nood. Het is de Rijvereniging. Ja. ja, klopt. En u vergadert met elkaar over de toekomst. Over de toekomst. En ja. over de prijs. En over de prijs. Daar hebben we het vanmorgen over gehad, hè. Uh, mm. We hebben een prijs gehoord van 1.30. Dat is heel erg weinig. Jullie ja. streven naar 3 euro. Ja. Zit er schot in? Ja, het begint nou een beetje sorde. De zaak te komen. Ja. Ja. Ja, ja, Hoe ja. krijg je dat voor elkaar? Ja, nou ja, door stil te leggen en te vergaderen en te vergaderen. Vergaderen en vergaderen. Ja, echt wel. Maar er zit schot in, heb ik gehoord. We gaan straks na negen horen hoeveel schot en waar die prijs gaat uitkomen. Ben benieuwd. Tot straks. We zijn benieuwd met jou. Eerst maar eens eventjes naar Jeroen Wilaart. want het is vrijdag en tien voor negen. I must dare, staat op de aanzichtkaart. Oftewel... Ik mas er. Zo zijn er meer varianten om op te sturen. Amai, wat een maske of groesting in een maske. De kaarten zijn te koop in de museumshop van het Mas, het Museum aan de Stroom in Antwerpen. Gisteren ben ik er gaan kijken. Kom mee. Om door te gaan in passende woordspeligheid, het is een opvallende vermassing aan de rand van het oude centrum van de stad aan de Schelde. Sinds een week is het open. Het ontwerp van het Nederlands bureau Neutelings Rietdijk-architecten. Ook al de bedenkers van het unieke gebouw van beeld en geluid in Hilversum. Moderne constructies voor het presenteren van allerlei geschiedenis. Volgens mij veel spannender dan Paleis Soesdijk. In de museumshop heb ik de Masse Medaillon gekocht. Een schepping van Tom Houtenkiet en Tom Lanois. Houten Kiet baseerde zich op de renaissancistische plannen voor de ideale, stervormige stad Palmanova. Lanois schreef er een ringgedicht omheen, wervelend met woorden als waar water waakt en wat er waard was later werd bewaard. Heel fascinerend omdat je in die kring variërend kunt beginnen en eindigen zoals water waakt en wat er waard was later werd bewaard als waar. Het is een spel met de vele realiteiten van Antwerpen. Stad aan de stroom, met een stroom aan verhalen. Of zoals een schat van een gids me zei... Ja, het MAS uh, vertelt verhalen. Het verhaal van Antwerpen in de wereld en de wereld in Antwerpen. Bij zijn voltooiing is het een geweldig vertoon van stadse trots. Zoals alle geslaagde gebouwen het resultaat zijn van een idee. Een aanstekelijke culturele visie. In dit geval was dat Erik Antonis... halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw... schepen of wethouder van cultuur in Antwerpen. Het was zijn gedachte om de stedelijke collecties... uit verschillende panden onder te brengen... in één architecturaal baken in een vloedende buurt. De verbeelding van een vlag op een modderschuit... met de bedoeling om daar weer een fantastisch schip van te maken. Het is gelukt. Ik heb het nu zelf gezien... Het heeft ook veel moeite gekost. Ik was benieuwd naar onze gedeelde geschiedenis van de 80-jarige oorlog, toen in Antwerpen de Calvinistische opstand in 1585 definitief werd neergeslagen door de Spanjaarden. Het was het begin van de glorie van Amsterdam, met een grote toestroom van niet alleen Protestantse vluchtelingen. In het MAS zijn teksten en prenten te zien... over de periode dat Willem van Oranje er de verzetsleider was... tot de eerste moordaanslag in 1582. Het zou een ganse vleugel moeten beslaan... van het Nationaal Historisch Museum van Nederland. Nu blijft dat nog beperkt tot 100 vierkante meter Nederland... de petite expositie in de Amsterdamse Zuiderkerk. Het Antwerpse MAS... Laat zien hoe het anders kan. Sterker nog, zo moet het, volgens mij. We hebben de ontwerpers in huis. Maak van Soesdijk maar een museum voor de schavuiten van Oranje. Troskamerbreed heeft elke zaterdag de politiek aan tafel. Er heerst een wind van nationalisme. Iedereen kijkt naar binnen in zijn eigen notendopje. Over bestuur en maatschappij. En wat zijn de gevolgen voor Henk en Ingrid als wij uit de oh, Europese... ook inmiddels. Over binnen- en buitenland. Een uitzending als deze wordt geïnterpreteerd. Ook door de Libische ambassade. Breed. elke zaterdagochtend van 11 tot 12. Het gaat u toch niet meemaken? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.